En eerder hadden de Miss America en de Miss Teen USA-verkiezing ook al een zwarte winnares. Toen de Miss America-verkiezing in 1921 begon, mochten jarenlang alleen witte vrouwen meedoen. Pas in 1983 werd die verkiezing voor het eerst door een zwarte vrouw gewonnen. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, lichte regen. Vannacht in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw en dan koelt het af naar 1 tot 6 graden.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 Met nu de nacht.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 Love <laughs>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 I'm gonna go to